Twee uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Het gebruik van palmolie als biobrandstof is in zes jaar tijd in Nederland verdubbeld... en in Europa meer dan verdrievoudigd. Dat zegt Milieudefensie. Nederland is de grootste importeur en verwerker van palmolie in de EU. Milieudefensie is erg kritisch over het gebruik van palmolie. Er wordt tropisch regenwoud voor gekapt. En ook wordt landbouwgrond voor gebruikt, wat leidt tot voedselschaarste. De Europese Commissie heeft voorgesteld om de bijmenging van biobrandstof te beperken tot 5 procent. De natuurorganisatie roept het Europees Parlement op om daarmee in te stemmen. In Guatemala zijn elf mensen omgekomen toen onbekende het vuur openden op een aantal cafés. Zeker 15 mensen raakten gewond. De drie bars in de hoofdstraat van het dorp ten orde van Guatemala stad hadden dezelfde eigenaar. De politie vermoedt dat hij het doelwit was van de aanslag door een bende. Hij is een van de 15 doden. Bewoners van het dorp hebben een andere lezing. Zij zeggen dat politieagenten een bar hadden bezocht... en geld eisten van de eigenaar. En hij wilde dat niet geven. De politie in Den Haag heeft in het stadsdeel Zegbroek... een manifestatie van een groep radicale moslims voorkomen. Na kleine schermutselingen zijn vijf mannen uit Den Haag aangehouden... die zich weigerden te legitimeren. De politie wist van de bijeenkomst via de sociale media. Was niet aangemeld. In overleg met burgemeester Van Aartsen en het openbaar ministerie werd besloten in te grijpen. Serena Williams heeft voor de vijfde keer de titel gewonnen bij de US Open. Ze versloeg in de finale in drie sets Victoria Azarenka uit Wit-Rusland. Wit het werd 7-5, 6-7 en 6-1. Het is de zeventiende Grand Slam-titel van Serena Williams. Rolstoeltennister Annie van Koot won het US Open in haar categorie. De Winterswijkse van 23 was als tweede geplaatst in New York... en versloeg in de finale de Duitse favoriete Sabine Ellerbrock. Het weer vannacht mogelijk mist, overdag enkele buien, maar ook perioden met zon. Er wordt zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO. Nacht van het goede leven. Adeline van Mier. Ja, de goede vrouw komt eraan, maar uh, uh, ik had iets verkeerd gemonteerd, dus. Uh, we gaan eerst naar iets heel anders luisteren, moet je horen. You never give me your money, you only give me your funny paper, and in the middle of negotiations you break down, I never give you money. And in the middle of investigation I break down Out of college, money spent See no future, pay no rent All the money's gone, nowhere to go Any job I got the sack Monday morning, turning back Yellow lorry slow, nowhere to go But oh, that magic feeling, nowhere to go. Oh, that magic feeling, nowhere to go, nowhere to go. Oh! One sweet dream Pick up the bags and get in the limousine Soon we'll be away from here Step on the gas and wipe that tear away One sweet dream came true Today Came true Today Came true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 postte deze week op Facebook een fijne link naar de vocal tracks van kant B van het album uh, Abbey Road. He, je weet wel die medley van Onvoltooide Liedjes, hun laatste plaat. Vlak voordat John Lennon opstapte. Zo, so, nou even kunnen horen, wat kon die knullen toch goed zingen? Uh, ik heb het opgeknipt in drie delen, dus je krijgt nog meer. Maar nu is het tijd voor de Groene Vrouw. Nou hebben ze dus gezegd dat gamen goed is voor ouderen, voor de concentratie en het korte termijn geheugen? Dat is misschien wel zo, maar ik wou u dan toch wel even waarschuwen voor de gevolgen. Want ik ben al zo'n paar jaar bezig met dat gamen. Nou, en ja, ik doe van alles: hè. geweld, racen, noem maar op. Ik vind alles leuk. Doom-raider, Lara Croft, uh, GTA, uh, niet voor speed, maar ook uh, flinke shooters: hè? Doom, Carmageddon, uh, God of War, Mortal Kombat, uh, Bioshock, nou, noem maar op. En ik heb een uh, Xbox, een PlayStation, wie, alles. En ik heb laatst met dat stokje van wie heb ik mijn man nog bijna bewusteloos geslagen. Ja, ik ben zo fanatiek. Ik kan er niet mee ophouden. En er staat op dat je het niet langer dan een uur moet doen. Nou, ik zit hele avonden, nachten, dagen aan dat ding. Dus ik ben echt wel verslaafd, dat kan je wel zeggen. Ik heb ook wel zo'n pijnlijke duim, een vinger. En dan zijn mijn huisarts laatst dat ik een palmarhydradenitis had. Een beschadigde handpalm. En ik ga er zo in op dat de hartspecialist heeft me ook al gewaarschuwd. Ik moet stoppen. Nou, dan gaan we aan werken dan. Maar, ouderen, kijk alsjeblieft uit wat je doet als je ermee begint. Ik heb gezegd. Doei, doei. Uiteindelijk welkom, welkom lieve luisteraars. En kijk op groentevrouw.com voor nog meer van dit soort uh, info. Gamen dat is nou het een van de weinige dingen die ik niet doe. Nou ja, een van de vele dingen, denk ik. Goed, um, uh, ik heb allemaal wijs vermaak, ga ik, uh, ga ik uh, bieden vannacht. We wandelen door uh, de tijd langs 150 jaar vormen van slavernij. We kijken achter de schermen bij het maken van een toneelstuk. We herinneren ons de punktijd. We maken gedichten over beelden, doen moeder. Ontmoeten Marco in Nicaragua. Horen over de kusjes van Frans Galle. En beluisteren kinderkoor uit Oeganda. Disco uit India. Doen een samba en spelen natuurlijk het mysterie van Emily. En... Uh, ja, nou goed, uh, nog wat huishoudelijk gereutel. Vergeet de website niet, AdelineVanLier.nl. Kan je van alles terugluisteren en lezen. en allop. Maar je kan me ook bevrienden op Facebook. Uh, uh, Adeline van Lier, Dan, daar zet ik al die podcasten ook op. Twitteren doet Lis als het goed is. Heb je al getwitterd, Lis heb nog geen tijd voor gehad. Nou, gaat ze nu doen. N8VH Goede Leven. Slavernij. Nou, het wordt, wordt er goed in gevreven. We vieren dit jaar dat het pas 150 jaar geleden is afgeschaft. Dat is natuurlijk schandalig kort geleden. Films, boeken, herdenkingen, toneelstukken, een tentoonstelling. Nou, noem het maar op. Tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum. Getiteld De zwarte bladzij. Nou, dit is wel een geslaagde exercitie. Ik vond vooral het beeldmerk erg sterk: twee oranje leeuwen naast het wapen van Nederland. En daaronder dan gespiegeld twee zwarte slaven. Je kan het op mijn website kijken. Ik lees even voor van hun site. Uitgangspunt van de tentoonstelling is het aangrijpende verhaal... van het slavenschip Leusden dat in 1738 verging in Suriname. Historicus Leo Balai die schreef er een boek over. en Hij is degene die je uitnodigt om zelf op onderzoek te gaan. Je maakt kennis met verschillende mensen aan boord... zowel bovendeks als benedendeks... en gaandeweg leer je over de economische achtergrond van de slavenhandel... en ervaar je hoe het leven was aan boord van een slavenschip... En dan nog dit. De tentoonstelling daagt bezoekers uit om na te denken... over de vraag of de slavernij wel echt voorbij is. En aan het einde van de tentoonstelling biedt het museum... de ruimte aan bezoekers om met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. Einde citaat. Nou, ik ging het gisteren bekijken. Het is, uh, ja, het is allemaal prachtig gemaakt. Allemaal technische snufjes, mooi gebruikt. Maar wel heel erg voor acht jaar en ouder. Ik denk dat de feitelijke kennis die je opdoet... nou ja, op één A4'tje past... Ach, het is echt een familiemuseum met, met het accent op kids. Maar mooi gebouw, hoor. Lekker veel loze ruimte, daar ook van. Goed, aansluitend uh, posteerde ik me voor het Scheepvaartmuseum... terwijl daar in, in, in het ei, of hoe het daar ook heet, dat water erachter... Uh, volgens mij heet het al het ei, daar gingen allemaal mensen zwemmen. City swim, nou hele rare gebeurtenis, maar goed. Eh, voor het Scheepvaartmuseum kreeg ik een koptelefoon op... en ik wandelde eh, in een eh, groepje naar de Van Gent-Hallen... een stukje verder in Amsterdam-Oost... voor de voorstelling Verkocht van de toneelmakerij. Eerst eh, hoor je de stem van een nog wel vriendelijke man. Hij is je reisgids... Nou, hij haalt allerlei mensen uit verre landen met mooie woorden over om mee te komen naar het Rijke Westen. Maar ja, natuurlijk blijkt de werkelijkheid heel anders. En u krijgt dan de verhalen van hen die kwamen. Hè? In de 18e en in de 20e en ook in de 21e eeuw. Terwijl je wandelt door ja, een icoon van de Amsterdamse industriële geschiedenis... waar de Verenigde Oost-Indische Compagnie vanaf 1660 scheepswerven, pakkenhuizen en andere gebouwen aanlegde. Trek 1 <tie> Wil jij geld verdienen? Zoveel dat je je geen zorgen meer hoeft te maken... en zelfs geld overhoudt om naar je familie te sturen? Kom dan met me mee. Of jij gaat slagen in dit leven... ligt in jouw handen en in die van jou alleen. Heb je lef of ben je bang? Je moet dapper zijn om met mij op avontuur te gaan. Op avontuur naar een ander land. Bewaar je paspoort goed, je hebt het nodig voor je reis. Loop nu naar het einde van het plein, naar de boom bij het anker. Denk niet meer aan vroeger. Vergeet je thuis. Vergeet je familie. Je nieuwe leven wordt makkelijker als je niet terugkijkt, maar vooruit. Het beste is het... om je leven hier te vergeten. En je te richten op je toekomst in het westen. Vergeet je mooie herinneringen. Zodat je geen heimwee zult hebben. Denk nu voor de allerlaatste keer aan de mooiste herinnering die je hebt. Je bent aangekomen bij de boom der vergetelheid. Wanneer je drie keer in een grote cirkel om deze boom heen loopt... En voor het laatst aan je allermooiste herinnering denkt... ben je zonder verleden, zonder ballast en klaar voor je nieuwe leven. Wanneer gebeurde jouw mooiste herinnering en waar? Was het warm of had je het koud? Hoe rook het? En wat voor geluiden horen erbij? Denk nu voor de allerlaatste keer aan je herinnering. Polen, 1955. We plukten bessen in de bossen. We kwamen terug met paarse handen. Maar ook met emmers vol bessen, bramen en paddenstoelen. Indonesië, 1998. Mijn vader leefde toen nog. Hij hield van gezelligheid. Er kwamen heel vaak mensen over de vloer. En mijn zusje en ik lagen dan in bed... en luisterden altijd hun gesprekken af. Nigeria, 1755. Wij hadden het goed. Ons de grootste rijkdom... waar hun reuk waren. De olie die wij thuis maakten van planten en palmolie roken heerlijk. Alle mannen en vrouwen uit het dorp smeerden zich hiermee in. Congo, 2003. Mijn moeder had een eethuis op de markt. Ze maakte bananenpuree en lekkere saus. Als je langs het eetstalletje van mijn moeder liep... dan kreeg je honger van de geur. Ik hield van de markt. In ons dorp gebeurde er nooit iets... Maar op de markt was er altijd iets te beleven. Wanneer je klaar bent met de drie rondes om de boom... ga je naar trek 2. Trek 2. Loop nu recht door de kappenburgergracht op. We zijn klaar om op avontuur te gaan. Op de markt hoorde ik er iemand over praten. Ze gingen championsploegen in Nederland. En ze vroegen of het iets voor mij was. Voor onderdak en eten wordt gezocht. De vrouwenstem aan de andere kant van de lijn klonk warm en kalm. We willen dat je zo snel mogelijk komt. Twee mannen klommen over onze muren en grippen mij en mijn zuster vast. Voordat we kans krijgen om te schreeuwen of ons te verzetten, sleuren ze ons mee het bos in. De Engelsman had eindelijk een sponsor voor mij gevonden. Ik ga studeren in het Westen. Alles wordt geregeld: een ticket, een papieren. Zou ik in zo'n mooi oud huis komen te wonen? Zoals hier links op nummer 13? Er staat allemaal 1663 op. Ik word deel van de familie. Zullen ze mij zien als een oudere zus? Ik laat de armoede achter mij. Ik ben op reis nu. ketend liepen we over de ongelijk gladde grond van de jungle. Soms leerde we het uit, dan ging de hele rij mee. Hier links op het water, een heel stuk achter dit pakhuis, ligt ons schip. Ik was net elf en ik zag voor het eerst een schip binnenvaren met de zeilen omhoog dat had ik nog nooit gezien. Het schip kwam heel dichtbij. Ik iets in zee. Het schip stopte. Het is haar. Genoeg gezien. We lopen door. Ik heb tranen in mijn ogen, maar tegelijkertijd raast er een. Onbedaarlijke energie door mijn lijf. Mmm. Ik ruik de zoete parfum van de chique vrouw die me meeneemt. Lekker. Kijk eens links naar het pakhuis. De parel van onze geschiedenis. Dit was een bierbrouwerij. De jongens uit de Gouden Eeuw wisten wat lekker was. En rijk dat was. We bouwden mooie grote pakhuizen zoals deze, waar we onze handel zwaar in bewaarden. Die handelsgeest heeft ons gelukkig nooit verlaten. Daar leven we nog steeds goed van. Kom verder. We lopen door tot nummer 95. Daar begint trek 3. Trek 3. We gaan hier links door de poort. De poort zonder terugkeer. Sta hier maar even stil. Dicht tegen de muren van de poort. aan. Kijk nog één keer achterom. Dit is het laatste dat je van je oude leven ziet. Het laatste dat ik ooit van Afrika zal zien. Kom, we moeten verder. Voorzichtig de trap af. We gaan rechtdoor tot de tweede dwarsstraat. Ik heb nog nooit een verre reis gemaakt... Ik weet niet wat het is om bij vreemde mensen te wonen. Maar bang ben ik niet. Ik kom terecht bij een goede familie. Ik omhels mijn kinderen één voor één. Martha houdt zich goed. Maar bij Sosja stromen de tranen over haar wangen. De gezichten van Isa en de jongens staan strak. Er staan ook tranen in mijn ogen als ik de gang in loop. Hoe gaan ze het redden als ik in Nederland zit? Wie spreekt ze moed in als ze het moeilijk hebben op school? Wie gaat ze troosten? Iedereen probeert me goede raad te geven. Mijn moeder fluistert. Bijaksanala, Deze wijs, lieverd. Nederland. Ik heb het opgezocht op internet. Het ligt tussen Duitsland en België. De mensen spreken een taal die op Duits lijkt. Het koude seizoen duurt de maanden en in de zomer is het ook niet echt warm. Steek de ravenstraat over. En blijf rechtdoor lopen. Alle raamkozijnen zijn rood geschilderd. Alle balkonnetjes hebben dezelfde vorm. Er zitten mensen op. Rustig naar het water. De geuren van lindenbomen. Het is lekker fris. Het wordt een mooie dag. Ik ga geld verdienen. Ze zeggen dat de blanken elkaar niet verkopen. Ze eten met ongewassen handen en ze raken hun doden aan. Een rond perk. Zomer staan er vast prachtige bloemen. Zou je ze mogen plukken? Natuurlijk niet. We hebben haast. We gaan hier rechtsaf. Start trek 4. Trek 4. Zou het gezin waar ik ga werken? Ook zo'n mooie tuin hebben? Ze plaatsen hoge, keurige, schilderde hekken rond hun nette tuinen. Hier mag niemand naar binnen. We gaan hier de trap op. Dan steken we over en lopen richting speeltuin. Van het geld dat ik ga verdienen kunnen we ons eethuis uitbreiden, zei ik tegen mijn zusje. Ze glimlachte. Haar ogen keken donker. Ik ga studeren in het westen en wonen bij een gastgezin. Kijk! De school voor je heet De Pool. Wonen hier veel Polen. Fijn af en toe mijn eigen taal te horen. Loop tussen de pannaveldjes door naar de poort. Loop onder de poort door. En lees de tekst die op de poort staat niet. Ga dan direct rechtsaf de Poolstraat in. Alles wordt beter. Alles wordt beter. Alles wordt beter. Het speelt daar speciaal gemaakt voor kinderen Alles. Alles. Alles. De brug daar in de verte, daar moeten we overheen. Iedereen heeft glas voor de ramen. Hun huidskleur is zo anders. Hun lange haar, de taal die zij spreken. Ze hadden me wel verteld dat het koud was in dit land, maar zo koud? De jas die ik heb gekocht is niet dik genoeg. Het is een einde reizen, maar het is niet het einde van de wereld. Links bij de brug liggen kanonskogels. Loop er naartoe. De mensen kijken hier zo anders. De blik van de mensen uit mijn dorp is naar binnen gekeerd. maar de blik van de mensen hier is open en vrij. Ik was blij dat ik het schip mocht verlaten. Ik ben niet gewend aan de geur van honderden mensen in een kleine ruimte. De begroeting die mijn neusvleugels kreeg toen ik beneden deks kwam, heb ik nog nooit meegemaakt. bij de brug bent, ga je naar trek 5. Trek 5. Loop nu de brug over. Kijk, links staan treinen. Wat zien die er mooi in? Klimmend en geel. Ga voor beige geschilderde houten huis naar links. De keurige straat in. Alles is daar zo keurig afgebakend. Een fietspad. Een voetpad. Zou daar mijn gastgezin wonen? Waar zou mijn school zijn? Er zijn geen kuilen. Er waait geen vuil door de straat. We zijn er. Wat een smalle straat. Alle huizen zijn van bakstenen. De namen van de mensen die er wonen staan op de brievenbus. We gaan naar binnen. De man brengt de kinderen naar bed. De vrouw neemt hem mee door het huis. Het huis is... Brandschoon. Nergens slingert rommel. Nergens ligt stof en het ruikt overal naar citroen. Alles glanst. Aan het einde van de straat gaan we rechtsaf. We lopen om de huizen heen. We moeten opschieten. We zijn er bijna. Ze opent de deur van een klein kamertje. Ik zie een bed, een tafeltje met een oude computer en een kast. Ik krijg een mobiele telefoon. Deze krijg je van mij. Dan kan ik je altijd bereiken als ik je nodig heb. Ons ontbijt is iedere ochtend om zeven uur. Ze draait zich om en sluit de deur. Ze loopt kalm de trap af. We gaan rechtsaf. In the we naar go to track 6. Woon ik niet in deze straat? Waar gaan we naartoe? Bijjak Sanala, Sajan Saiyan. Sanala, Sajan Wees bijs, lieverd Bijjak Sanala, Sajan Bijjak Sanala, Sajan Wees bijs, Leverd. Het lijkt wel of we de stad weer uitlopen. We gaan over de ophaalbrug. Door het hek. Where are we going? Sonala, Sayang. Bijak Sonala, Sayang. Sayang. Te laat. Ik word beetgepakt en door elkaar geschud om te zien of ik gezond ben. Wat is dit gebouw hier links? De ruiten zijn kapot. Er lopen oude rustige pijpen langs de muren. Hier wonen toch geen mensen? Ik heb kamer nummer 148. Where are we going? Where are we going? Where are we, going? we spreken hier Nederlands. Opschieten, rechtdoor tot de hoek van het gebouw en dan links de hoek om. Huh. Ik word beetgepakt door witte geesten. Wat een rommel is hier? Afrika is er niks bij. Moet je iets 3000! Moet je 100 euro! Dat kan niemand verstaan. 100 miljoen goudstukken. Hier, ja, ik, nee, hier, hier, 500 florijnen. 510 euro's. 7 goudstukken. 14 goudstukken. verkocht goudstukken. 1047. 100 goudstukken. Deze man weg voor 100. dollar Nee, 105, 105, 106, 107, 107. Wie heeft er meer van 107? 1 miljoen euro. 107, 108, 110. 40 gulden. 100.000, 600.000, 100.000, 105, die biedt meer dan 105, 120, die biedt meer dan 120, 100.000, deze man voor nu 120, 121, 120. Yeah. Ja. Ja. 100 miljoen gulden, 140, ik zou voor de 4 dollar, 140, deze man, deze man, opschieten en links toevoegen. Ja, ja, hier, hier, 50.000 voorrijden, hier, duizend euro's, ja, ja, ja, ja, 50, 50 hier, 500. 21, 21 dollar hier! hier. Ja, 155, Allemaal, Allemaal verkocht! 44 goudstukken! 100 miljoen euro'tjes. 300 miljoen florijnen hier! Verkocht! Die grote grijze deur links. Daar moet je naar binnen. De vrouw naast mij heeft ook kamer nummer 148. Hoe kan dat? Ik ben terechtgekomen in een wereld vol boze geesten. Moet ik hier wonen de komende drie maanden? Waar is mijn gastgezin? Jullie wilden toch geld verdienen? Beter leven? Grijp je kans. Ga naar binnen. Welkom in de eeuwige werkplaats. Nou, u hoorde de geluidswandeling, die hoort bij de voorstelling verkocht van de toneelmakerij. De regie en de tekst zijn van Martien Langman en Daniel van Klaveren. En de muziek en het geluid van onder andere Anne Welmeren. En de voorstelling verkocht, die begint nu, hè? We stappen dus die enorme van gent binnen, daar waar ooit treinen gebouwd werden. Nou, Ik lees maar even voor van uw site. Achter je valt de deur met een zware dreun in het slot, dat hoort u net. Je stem weerkaatst tegen het gehavende beton. Door de hoge, vuile ramen komt bijna geen daglicht naar binnen. Welkom in de eeuwige werkplaats. Wetten van tijd en plaats gelden hier niet. Hier heerst uitsluitend, uitsluitend de wet van het geld. Op deze verborgen plek worden al eeuwenlang mensen gedwongen tot arbeid. Aan het hoofd van de eeuwige werkplaats staat een strenge vrouw, Economia. en Zij ziet de mens als een gebruiksvoorwerp. Opzichter Starek, met zijn vreemde accent en onbegrijpelijke regels... houdt met harde hand toezicht op haar arbeidskrachten. Akuba, die lang geleden op de plantages werkte en nu oud en moe is. De ijzersterke baksteen, die eeuwig opstandig blijft. En het mooie Aziatische meisje Destiny... Ooit verkocht om de schulden van haar vader te betalen. Zij zijn bezit. Goedkope mensmachines. Voor hen is elke dag hetzelfde. Totdat de straatjongen Minimine de werkplaats binnenstapt. Wie is hij? Wat zoekt hij? En waarom zet hij zijn vrijheid op het spel? Verkocht is een locatievoorstelling over slavernij toen en nu. Over vreetijd en eindeloze werkdagen. Over heimwee en de troost van een klein gebaar. Over consumptie en de prijs die daarvoor betaald wordt... Maar vooral over het gevecht om mens te blijven. Oké, okay, tot zover. Einde citaat. Nou, ik vond, het een, uh, een, ja, ik vond het echt een geslaagde voorstelling. Het raakte mij best wel. De locatie was uitstekend gekozen, zo'n nare kale hal. En ik vond uh, vooral Maureen Tounaar, die als uh, de 200 jaar oude zwarte dame, uh, de, uh, die Acuba speelde. Nou, dat vond ik echt, het maakte indruk op me. Maar iedereen was goed hoor, en speelde vol vuur. De teksten waren sterk. En ja, het einde vond ik heel realistisch. Want eh, er gebeurt iets goeds, maar het slechte gaat gewoon door. Nou, ik vond het mooi hoe slavernij toen en nu eh, in verweven zijn. Ja. Een aanrader. Het toneelmakerij speelt de voorstelling verkocht tot en met 3 november. Steeds op locatie in de Van Genthal in Amsterdam-Oost. En iedere zondag en eh, tijdens de herfstvakantie... kan je daar ook de geluidswandeling maken. en aan vastplakken. Het waren de subs uit Rotterdam van hun tweede album... dat afgelopen april uitkwam. Thrill from the Pill, heet die. Afgelopen zaterdag werd in Desmet in Amsterdam... door de NTR weer de jaarlijkse radioprijs uitgereikt. Nou, ik was erbij, hoor. Ik lees weer hier even voor. De NTR Radioprijs is dé aanmoedigingsprijs voor studenten journalistiek en jonge radiomakers uit Nederland en Vlaanderen. En dit jaar wordt de prijs voor de 22 e keer uitgereikt. Er zijn 38 inzendingen bij de NTR binnengekomen en daaruit zijn door de nominatiecommissie 10 inzendingen geselecteerd die daadwerkelijk voor de twee prijzen gaan strijden. En de winnaars van de, ontprijs, van de prijzen ontvangen de NTR Radioprijs Bokhaal heel raar ding, ik zal hem staan. Plus een prijs naar keuze, dat was een montagecursus... professionele opnameapparatuur of een bezoek aan de Pri-Europa in Berlijn. Nou, de twee winnaars hebben dat, winnares, hebben dat ge gekozen. De, winnaar, de hoofdwinnares was Céline Mulder. Die laat ik binnenkort ook horen, zoals alle andere inzendingen. Uh, ik moet even iets zeggen, want uh, uh, de, de, de vier beste van die tien... die mochten aan tafel komen zitten bij Winfried Maaijens... En het waren natuurlijk vier Vlamingen. En dat komt omdat die opleiding in Brussel, in het, het rits in Brussel, eh, dat dat... Ja, daar is radiomaken, valt onder uh, ja, kunst. <lacht> dus die mensen maken gewoon veel mooiere dingen. En bij Nederland is het alleen maar journalistiek. Nou ja, goed. Deze jongen, ik ga nu een Nederlander laten horen. Ik begin gewoon bovenaan de lijst. Clemens Labermond. Hij doet de, heeft de Fonteins Hogeschool... Of, ik denk dat hij in het vierde jaar zit nu. Of is hij nou klaar? Weet ik niet meer. Fonteins Hogeschool Journalistiek Tilburg. En hij heeft gemaakt Fuck Authority. <tied> Ja, ik had een Hanekam. En, uh, zowel ik weet was... Ja, ik, volgens mij was ik de eerste die echt een, een, een, een, een Hanekam... Al, eigenlijk altijd een Hanekam had. Weet je, er waren wel mensen eerder geweest die dat ook af en toe dan hadden. Maar bij ja, mij was het een soort trademark. Nou, ik, ik, zag, ik zag er nooit zo heel erg superpunk uit. Ik zat, oh, Zeker op die, in die hardcore-tijd later... Er kwamen al de gimpjes in kapotte spijkerbroeken... en capuchontruitjes al in, zeg maar, en draadjes om je polsen. En dat soort dingen. Maar in het begin, ja, overend, lege kisten, lege broek. Hey, ik was ook de eerste, geloof ik, die het door had... hoe je een al mooi overend kon zetten. die tijd was de haarlak, haarlak volgens mij nog niet zo goed. Als tegenwoordig. De haarlak loopt het van geen meter Ik deed het altijd met, met eiwit en dan uh, met een feu eroverheen. En dan uh, zo. Ik wilde toen toen ik heel jong was, op zo'n schotse broek en zo. En Dr. Maarten, zo een doktermaat en zo'n leren jas. Een standaard, uh, een hanenkammer en zo. Dat, dat was toen echt, uh, dat was die tijd wel, ja. Vrienden woonden in de klas, kwamen met een, een singeltje van de ex aan. En dat was echt de meest ongelofelijke tiefe serie die ik ooit had gehoord. Maar juist omdat het zo lelijk was, was het zo mooi of sen? Heel aantrekkelijk. Wat de fuck? Ik wil gewoon meer weten van hoe, hoe kan het dat mensen die niet kunnen spelen... toch gewoon iets uit kunnen brengen. En dan, dan, dan, dan ineens ontdek je dat er een hele wereld achter zit. Ik hield een Kiss. En dan heel veel mensen hielden toen... Dat was een beetje het hardste en een schokkend vuur en bloed. Dat was, ja, dat was wel heftig. Ja, tot ik puntplaat leerde kennen. Dan was het gelijk boom. Dat, dat, dat was het gewoon...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 stoffen boven te zijn. Maar dat was toen een hele heftige scene. Ja. In het begin durfde ook niet. Het eerste concert hier liep helemaal uit de klauw waar we naar toen nog vechtpartijen met boxbeugels. En echt, het was doodeng natuurlijk voor ons, maar, ja, toen waren we dertien. Ik, ik heb nog de opnames we wegrennen en ketting gerinkel en dat soort ongevein en kapotte gewaarzen. Ja, toen durfde hij ook bijna nog niet naar de concert, zeg maar. Toen was het was staan waar je mocht. In die tijd was het gewoon, nou, mensen waren echt, echt opgefokt. Misschien lacht ook aan de drugs die je gebruikte. <laughs> de speed was nogal in en zo. Je hebt hier een bandje met daarop opgenomen dat jullie wegrenden voor een vechtpartij. Ja, dat klopt. ja. Hoe zat dat? Uh, die band begon te soundchecken. Pistache BV was dat. Die zouden met uh, die hier spelen. Nou, dat was sowieso al dat lastig in de krant. Ik had net die verzamelaar waar die bands op stonden. Ik denk, lees ik het nou goed? In Sliedrecht, op het, nou, hier heb je elk jaar het tuinfeest. Uh, in Sliedrecht, uh, die bands die ik zo tof vind... die komen gewoon hier spelen. Nou, ik zeur bij mijn ouders natuurlijk, Ja, daar moet ik heen. Ik was nog maar 13. en nooit bij een band kijken. Dus ja, dat duurde...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 Het was sowieso in die tijd super spannend om als punk over straat te lopen. Je wist niet wat je overkwam. En de mensen die jou zagen ook niet Je <laughs> had tegenwoordig zo, ja, dat loopt een punker. Nou ja, weet je wel, dat, dat, dat hebben ze allemaal een miljoen keer al gezien. En, maar toen was het echt zo, nou, liep je de hoek om... en dan kwamen mensen op je af en die schrokken gewoon Wat de the fuck? Weet je wel? <laughs> dus uh, ja, dat, dat was altijd wel erg grappig. ,ね. Ja, de mensen op straat kenden het niet. Je zag toen wel nog veel, punks, veel meer punks op straat lopen. Maar qua op tv en zo, als er dan ergens maar een band met enigszins haar overeind, dan had iedereen het erover. Eh, er komt vanavond iets op tv. Misschien is dat wel een beetje punk, weet je wel. Daar ging je naar de kijken. en was er was ook wel tijd hij gewoon zwaaien naar mensen die ook buttons op een jas hadden op straat en zo. Weet je wel. Echt van een feestelijke kenning. Je zat in een bandje, hoe heette die? Rotterdam Pigfuckers. En uh, wat deed je daar? Ik was de zanger. <t>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 En dan sluipen de regeltjes erin en dan wordt het steeds meer van, nou, punk is dit of punk is dat. En als je dat niet doet, dan ben je dat niet. En, en dan is dat dus niet leuk meer. Verzet hoeft niet speciaal uh, links of rechts of zo te zijn. Weet je het gaat meer over gewoon tot je wil je losbreken van, van bestaande uh, patronen. Gewoon. En je gewoon je, uh, je dingen wil doen.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 can what's it of the trees Nou, dat was de bijdrage van Clemens La, uh, Lambermond. Of moet ik zeggen, bijdrage was zijn inzending voor de NTR. Radioprijs heeft niet gewonnen. Maar ik vond het leuk om te laten horen. En uh, de komende weken laat ik u de andere inzendingen horen. Um, ja, ik, ik, ik, ik, uh, afgelopen vrijdag hadden we een bedrijfsuitje met de Karo. Het laatste Karo-uitje, zou ik maar zeggen. En toen uh, tipte Frits Spits mij van Adeline, je kent toch wel Gregory Porter? Nee, ik ken geen Gregory Porter. Oh, schandalig. Liz kende hem wel al heel goed. Goed zelfs. Ze heeft zelfs vaak met hem gehakt. En uh, van zijn nieuwe plaat Liquid, Liquid, wat is het? Liquid, wat was het ook weer? Liquid Spirit. Dat is natuurlijk alles wat door je heen glijdt. Liefde, muziek. Uh, nou, laat me horen